8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. In het Radio 1 zo dadelijk hoort u Bernard Jensen van de politie over die verdwenen jongens. En de stand van zaken in de wetterrecht. Correspondent Tijn Sade was er de hele nacht. Eerst nu het NOS Journaal. De politie is vannacht gestopt met zoeken in de bossen bij Doren... naar twee vermiste broertjes van 7 en 9 jaar oud uit Zeist. Er is niemand gevonden. De, de vader van de kinderen heeft in het bos zelfmoord gepleegd. Zijn lichaam werd gisteren gevonden, zegt de politie. Op dat moment moeten wij natuurlijk familie vinden. Dat kost tijd. Einde van de middag uh, is dat gelukt. En daar werd, op dat moment werd ook bekend dat er dus nog twee jongetjes uh, missen. 6 mei uh, zijn zij rond 8 uur voor het laatst gezien samen met hun vader. De politie doorzocht het bosgebied bij Doorn gisteravond en vannacht... met onder meer een helikopter en speurhonden. Er werd ook vannacht een ember-alert uitgegeven vanwege de vermissing. De ouders van de kinderen zijn gescheiden. Hun moeder heeft via Facebook opgeroepen naar de kinderen uit te kijken. Bankenverzekeraar ING heeft over het eerste kwartaal een netto winst behaald van 1,8 miljard euro. Dat is bijna anderhalf keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Zowel de bank als de verzekeringsactiviteiten draaiden beter, vertelt Jan Homme, bestuursvoorzitter van ING. En natuurlijk hebben wij het afgelopen kwartaal een activiteit die we verkocht hebben kunnen sluiten en daarmee een grote winst kunnen boeken. Dat is onderdeel van het afstotingsproces wat we doen om ons te committeren aan de... ...eisen die we dus hebben van Europa. En daar zit ongeveer een wens van bijna een miljard in. In Nederland heeft de bank veel last van de economische tegenwind... ...waardoor bedrijven hun leningen niet kunnen aflossen. Op Curaçao heeft de politie twee mannen opgepakt... ...die na de moord op Helmin in Wiels... ...een dreigvideo op YouTube zouden hebben geplaatst. Ze worden verdacht van bedreiging en moord. De politie kan niet zeggen of het om de moord op Wiels gaat. Correspondent Dick Draaier over de verdachten om twee broers van 19 en 27 jaar oud, beiden geboren op Curaçao... en ze komen uit de wijk Brievengat en dat ligt even in het noordoosten van Willemstad. Ze gaven zich gisteravond zelf aan bij de politie... nadat duidelijk werd dat hun identiteit via YouTube wel heel snel te achterhalen was. De dood van Wiels wordt in de video HET BEGIN genoemd. De boodschapper, wiens gezicht is afgedekt en stem is vervormd... spreekt in het filmpje over Wiels als de eerste pion in een reeks die is gevallen. Helmin Wiels werd zondag op het strand van Curaçao doodgeschoten. Websites van de Rijksoverheid zijn vanochtend nog steeds moeilijk of niet bereikbaar. Dat komt door DDoS-aanvallen. Sinds gisteravond worden de servers door internetcriminelen bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer. Afgelopen nacht leek de storing voorbij, maar aan het begin van de ochtend waren de websites toch weer moeilijk bereikbaar. Wanneer de websites van de Rijksoverheid weer normaal bereikbaar zijn, is nog niet bekend. PvdA-leider Diederik Samsom heeft op een bijeenkomst in Eindhoven... zijn achterban kunnen overtuigen... van zijn standpunt over het strafbaar stellen van illegaliteit. Volgens Samsom was de VVD erg snel met het uitvoeren van het kinderpardon... een wens van de PvdA in het regeerakkoord... en nu is de partij volgens hem loyaal aan de VVD op andere punten. De aanwezige leden gaven hem het voordeel van de twijfel. Samsom over de toon van de reacties in de zaal. Uh, mooi, moet ik zeggen. Mensen worstelen met deze ja, maatregel. Uh, dat is duidelijk. Emotioneel worstelen ze ermee, rationeel begrijpen ze heel goed wat er allemaal tegenover staat en welke maatregelen wij hebben afgesproken die het leven van dezezelfde groep mensen, illegaal of niet, vluchtelingen, verbetert. En die worsteling voelen we hier met z'n allen en daar hebben we het in deze zaal over gehad. En Samson gaat deze week vaker in debat met leden tijdens bijeenkomsten in Groningen en Den Haag. In de haven van de Italiaanse stad Genua zijn gisteravond zeker drie mensen omgekomen toen een schip op een controletoren voer. Die toren stortte gedeeltelijk in en zes mensen worden nog vermist. In de controletoren waren op het moment van het ongeluk meer mensen dan gebruikelijk, omdat de avondploeg net werd afgelost. De oorzaak van het ongeluk in Genua is nog onduidelijk. En nog het weer vanochtend droog en vanuit het zuiden zon. Vanmiddag bewolkt en regent. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen in de loop van de dag zon en een graad of 15. Hoe staat het op de weg? Zijn bijvoorbeeld de wegwerkzaamheden al zichtbaar op uh, de snelwegen? Bijvoorbeeld op de A27, John Bakker? Ja, dat is eigenlijk ook het enige probleem wat er is vanochtend. Want we komen alles bij elkaar. Nog niet verder dan uh, 23 kilometer op dit moment. Maar op de A27 vanuit Breda naar Gorken bij Knoop het Hooipolder... 4 kilometer en daardoor loopt het ook vast op de A59. Vanaf Syrikzee naar Os bij Knoop het Hooipolder. En ook daar staat 4 kilometer. En zo dadelijk hoort u meer over de zorgen in het Belgische Wetteren... en de zorgen om de twee jongens in Doorn. Over één minuut. Geachte heer Jaling van Leenstra vastgoed. Graag zouden wij even bij u solliciteren. Punt.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 Lara Rensen en Marcel Ooster. De inwoners van Wetteren in België hadden afgelopen nacht geluk. Ze hoefden niet nog een keer hun huis uit. Maar ze vertrouwen de zaak helemaal niet. Een ram die meer gevolgen heeft volgens mij dan dat het er ons verteld wordt. Tijn Sade, onze correspondent, heeft zo het laatste nieuws uit Wetteren. We gaan eerst naar Doren, want we zijn benieuwd hoe het verder gaat... met de zoektocht naar de twee jongens. De politie en het korps Mariniers hebben afgelopen nacht gezocht... naar de twee vermiste broertjes van zeven en negen jaar oud. Ze waren bij hun vader, die zelfmoord pleegde in de bossen bij Doorn. We hebben nu contact met Bernard Jens van de politie Midden-Nederland. Meneer Jens, goeiemorgen. Goeiemorgen. We begrijpen dat de zoektocht vannacht uh, tegen een uur of twee is stopgezet. Bent u vanochtend weer verder gaan zoeken? Nee, wij zijn vanochtend niet verder gaan zoeken. Uh, wij hebben het grootste deel van het bos uh, doorzocht inderdaad met mariniers, uh, politiehonden en politieagenten. Dat gaan we vandaag uh, voor, vooralsnog niet verder doen, daar hebben we ook geen aanwijzingen toe. Wat we nu uh, aan doen zijn is uh, ja, zo snel mogelijk een helder beeld zien te krijgen uh, waar deze meneer voor het laatst gezien is. Mm, maar waarom stopt u dan met zoeken? Nou, omdat we het grootste deel gewoon hebben doorzocht en daar is niets aangetroffen. Maar dan bent u ervan overtuigd, meneer Jens, dat die jongens daar niet zijn? Nou ja, van overtuigd, dat is een hele moeilijke. Uh, maar vooralsnog hebben we geen aanwijzingen en zeggen we, daar hoeven we op dit moment niet verder te zoeken. Wij, wij doen ons nu concentreren zeg maar, op uh, deze meneer. Uh, waar is hij voor het laatst geweest? Welk contact heeft hij nog gehad? Heeft hij bijvoorbeeld nog gepint? Heeft hij getankt? Wij weten inmiddels dat hij nog maandagavond uh, getankt heeft in Limburg bij Beek. Daar zijn ook camerabeelden van. Nou, er is, zijn collega's in, in Limburg die daar de hele nacht nog onderzoek hebben gedaan. Dus we zijn zeg maar, in een volle breedte bezig. Ja, dus u weet al een flink aantal details. De auto is teruggevonden in Doeren. Daar zaten die jongetjes in maandagavond rond acht uur. Daar hebben ze ze voor het laatst gezien met hun vader. Um, als u toch al die elementen heeft, hè? Hoe, hoe kan het dan dat u nu stopt met zoeken in die bossen... als dat toch in de omgeving daar ze het laatst gezien zijn? Ja, om, nou ja, omdat we op dit moment uh, een groot deel van het bos ook al hebben doorzocht en die kinderen gewoon niet hebben aangetroffen. En als we aanwijzingen hebben dat we daar wederom moeten zoeken, dan zullen we dat natuurlijk meteen doen. Maar mm -hmm. uh, natuurlijk maar één doel en dat is gewoon zo snel mogelijk deze kinderen terugvinden. Uh, vandaar dat we op alle fronten bezig zijn op dit moment. Ja, met grote haast, meneer Jens? Ja, zeker met grote haast, want we maken ons toch wel zorgen. Ja, ja ik vraag het om, omdat u, u gaat dus nog niet uit van het slechtste nieuws. Nee, ik ben positief ingesteld, dus ik hoop echt dat we de jongens uh, zo snel mogelijk terugvinden. Maar ja, we houden wel alle scenario's open. Begin van de nacht um, is pas een Amber Alert uitgegeven. Als we uh, een reconstructie maken, dan is de vader gisterochtend doodgevonden in het bos. De jongens, we zeiden het eventjes maandagavond rond acht uur voor het laatst gezien met hun vader. Waarom uh, is er dan besloten om pas vannacht dat Amber Alert uit te geven? Nou, daar is een keuze in gemaakt, want Amber Alert dat is dat betreft, kijk, uh, best wel een acuut middel dat je inzet als men ziet dat er iets uh, niet pluis is. Wij kwamen natuurlijk pas veel later achter dat uh, er eventueel de kinderen bij uh, deze man uh, geweest uh, zouden zijn. Ja, daar is een keuze gemaakt en wij gaan uh, achteraf eens kijken of dat uh, eerder gemoeten had of anders gemoeten had. Voor ons ligt nu de prioriteit echt bij het zo snel mogelijk terugvinden uh, van de kinderen. Krijgt u al veel tips, naar aanleiding van het Amber Alert? Gelukkig krijgen we ook wel tips binnen. En uh, ja, wat dat betreft wil ik iedereen oproepen om ons te helpen en mee uit te kijken naar deze jongens. Ja, en dat Lut kunt u ook nalezen op onze website nos.nl en volgens de andere, op de andere kanalen natuurlijk ook meneer Jens. Nog even over die jongens bij de vader. Dat, dat was gewoon afgesproken. Ja hoor, absoluut. Ja, dus er is geen sprake van ontvoering ook geweest? Nee hoor. Nee. Nee. Bernard Jens, als u meer weet, dan horen we dat graag van u. Oké. Okay. Hartelijk dank voor deze informatie. Graag gedaan. Goedemorgen. Dan terug, gaan we net het al aan, naar Wetteren... waar het gevaar voor gifdampen nog altijd niet geweken is. Het zorgt voor veel onzekerheid en frustratie. Onder bewoners merkt Tijn Sadé vannacht in Wetteren. Waar begint precies de gevarenzone? Hier rechts, de eerste straat links. Op zo'n 50 meter zit men. Ja, zoiets. En heeft u er dan vertrouwen in? Men heeft dan gezegd, ja, 50 ja op 50 meter stopt het gevaar... en dan denkt u, hier sta ik wel veilig? Weinig, weinig vertrouwen, want niemand weet van niks. Maar toch, blijft u hier? Moet ze naar stoel, mag u minder. Er is die heeft die geen uh, plek waar u naartoe zou kunnen of willen. Nee. Mijn moeder woont hier. Hier loopt een meneer met een uh, hele grote vogelkooi. Dat is een parkiet, ja. En waar gaat u naartoe met de kooi? Naar nee, mijn schoonouders. Is... Hij zingt nog wel een beetje hè? Ja, tuurlijk. En daar krijgt u hem normaal ja, mee aan de sluiten. Een, maar nu niet meer. Nee, nu niet meer. Ook een beetje omgezinnen. Hier is buiten in het donker natuurlijk en dan zit hij binnen in, uh, in het licht. Die straat is rode zone. Die straat gint erachter is rode zone. En als je hier volledig ten einde gaat, is die straat ook rode zone. En rode zone wil zeggen dat je daar niet mocht komen dat dat moet vermeden worden. En wij wonen daar midden er... straat... in die straat. Maar dan kunt u toch nu niet naar huis lopen? Uh, wij, moeten, wij moeten door de rode zone voor thuis te geraken. Maar, maar wij mo wij, wij, wij, ons, uh, ons straat is geen rode zone, dus daar mogen wij verblijven. Maar u moet door de rode, wij zone... Moeten door de rode zone voor thuis ja. te geraken. Dan is er toch wel iemand die zegt, nee, u mag niet door die gevangenzone. Blijkbaar niet. Uh, er zijn politie die niet van hier zijn, van veruit. En wij zeggen ons straatnaam en zij kijken, het is dus niet rood. Ah, je mag door. Dus het toch... is eigenlijk, uh, wat u nu doet, is op eigen risico. Ja, inderdaad. Voor thuis te geraken. Ja, we kunnen ergens anders naartoe. Dus... En als u nou zo meteen thuis bent, wat doet u? Uh, de ramen dicht en uh, gewoon maar wachten? De ramen ja. hebben nog niet open geweest de laatste dagen. Ja. Omdat en, en, en dan? Uh, wij staan ook klaar voor geëvacueerd te worden. Onze koffers staan aan Onze de deur. Koffers staan klaar. Ja. Onze koffers staan aan de deur met ondergoed en wat toiletgrief... En onze oplaaier no van de GSM-medicatie die we moeten nemen. Spaargeld? Nee, dat hebben we, we toch niet. Dat is geen <lacht> probleem. <lacht> nee. dus ja. nee. Tijn Zadé, uh, je bent nog altijd in uh, wetteren en omgeving. Uh, je hebt er ook de nacht door gebracht. Hoe is de situatie op dit moment? Nou ja, men heeft uh, dus gelukkig... ...dat start zijn hoeven te geven hè, voor die scheepse evacuatie. Daar hield men gisteravond nog wel rekening met nieuwe gifdampers... Nou, dat gaat niet de goed. Uh, Tijn, we moeten even het gesprek onderbreken. Want uh, de luisteraars kunnen jou niet verstaan. Wij horen je ook amper. We gaan even kijken of we opnieuw contact met je kunnen krijgen. Misschien kan het via de mobiele telefoon. Dus neem die even op als je hem hoort. Um, Tijdens AD is de hele nacht geweest. U hoorde dat zojuist in Wetteren, waar uh, nog veel onzekerheid is. Frustratie ook over bewoners. Tijdens AD, we hebben inmiddels contact met jou via de mobiele telefoon. Dat is een betere lijn, vermoed ik. Nog eventjes terug. Nou, je hebt de nacht doorgebracht daar. Um, en We vragen ons af hoe het vanochtend uh, is. Wat zie je allemaal? Ja, ik hoop dat jullie mij nu beter horen. Zeker. Maar uh, men heeft dus inderdaad uh, niet dat zijn hoeven te geven... voor die Grootscheepzee-evacuatie. Daar hield men gisteravond nog wel uh, rekening mee... Hè. Uh, door die stortregens uh, zou, mogelijk, uh, nieuwe, zou mogelijk nieuwe gifdampen vrijkomen in de riolering... Het nou, dat is gelukkig allemaal niet gebeurd. De meeste bewoners konden uh, dus gewoon toch thuis blijven. Ja, het was een beetje de situatie van een gouverneur die hier de crisis moet leiden. Die heeft aanvankelijk uh, uh, toch de hele ramp onderschat. Dat is uh, overal de kritiek. En die heeft uh, gisteravond gedacht, laat ik nu maar beter alles uit de kast trekken. Maar ja, uh, nieuwe evacuaties waren dus niet nodig. De ongeveer 24.000 inwoners van Wetteren die met klem werd gev werden gevraagd een koffertje met spullen klaar te zetten die konden toch gewoon thuis blijven. Maar, Tijn, is de situatie nou dan echt helemaal veilig... mogen ook de mensen die dichtstbij wonen dan weer naar huis? Volledig onduidelijk allemaal nog. Nog onduidelijk uh, voor de mensen die al vanaf zaterdagochtend... op de veldbedjes op verschillende locaties slapen. Ook nu, uh, deze ochtend, wacht iedereen nog op uh, nieuwe informatie. Allereerst uh, zal men toch doorgaan met, het, uh, met, met metingen uitvoeren... kijken waar er eventueel nog gifdampen zijn... Uh, ...zeker als er mogelijk vandaag uh, weer nieuwe, stevige regenbuien uh, komen. Vooralsnog is het droog. Uh, uh, voor zover ik nu kan inschatten blijven alle hulpdiensten hier op uh, post. Ik bracht hier bijvoorbeeld uh, de nacht door in een klein hotel... ...samen met brandweermannen uit het uh, Nederlandse Limburgse Geleen. Die zijn hier om te helpen omdat de chemicaliën die op de trein uh, zaten... ...deels ook uit het Geleense bedrijf DSM komen... Die zijn hier dus uit een soort van solidariteit om hulp te bieden. Nou, de mannen zeiden me net bij de koffie hier in de ontbijtzaal. Ook wij moeten blijven. Die zijn dus inmiddels al weer aan de slag. En ja, zo gaat het hier in de vijfde dag van de crisis. Nog steeds veel onzekerheid en heel veel frustratie. Ja, en dan moeten ze nog beginnen met het bergen van het treinvrak. Daar worden ook problemen bij verwacht, toch? Ja, daar durft bijna niemand uh, nog over na te denken. Ik heb vanochtend uh, heel snel de woordvoerders uh, gesproken van het weer crisisteam. Die zeggen ook ja, wanneer we daarmee moeten beginnen, ook allemaal nog onduidelijk. En de grote angst is dat als ze dus beginnen met dat bergen van, uh, van het enorme treinvrak, dat er dus opnieuw uh, lekken zullen zijn, of dat er opnieuw gifdampen uh, vrijkomen, of dat het gif weer omhoog stijgt. Nou, eh, wat dan? Moet je dan weer opnieuw evacueren? Nou, om die reden zeggen steeds meer critici hier in alle media, in België, maar hier ook in Wetteren. Waarom zijn we niet gewoon afgelopen weekend meteen na de ramp begonnen met een scheepse evacuatie. En hadden we niet meteen eerlijk moeten zeggen tegen de bewoners dat we niet weten voor hoe lang die ev evacuatie is. Nou, dat heeft men dus niet gedaan. Dat was natuurlijk ook een moeilijk besluit, maar hier eh, leeft nu toch. Uh, het idee van, had dat wel gedaan, hadden we tenminste duidelijkheid gehad. Nou, die duidelijkheid is er ook vandaag zeker nog niet. Tijn Zaddeh, vanuit Wetter. Dankjewel, je Tijn. Nou, niet echt een ramp, maar het kan wel flink lastig zijn als uh, grootscheepse wegwerkzaamheden gaan beginnen. En die zijn begonnen, bijvoorbeeld op de A27. En daar is vanochtend Maino Remmers. Hier voor mij ligt het draaiboek in de keet... In Slot, weekend slot A27 hectometerpaal 34.350, 52.300. Ik kan je zeggen, het lijkt wel een militaire operatie met aannemers, onderaannemers. En Wim Lodewiekens die weet precies wat de menukaart voor de Merwedebrug is. Moet je opletten. Ja, de brug is even een speciale. Dat is een stalen boogbrug. Daar hebben we eigenlijk eh, pakken bij tien keer dat we er overheen moeten met een bewerking. En dat begint natuurlijk met wat zaagsneden aanbrengen met de klinknagelpatronen. Daarna wordt het volledige stalen dek geript, vervolgens gewaterstraald, dan een inspectie of er nog wat scheuren in het staal zitten die we, als het zo zou zijn, gelijk kunnen herstellen. Vervolgens droogstralen met een primerlaag en een eerste membraan, dan een laag gietasfalt, dan de tweede membraan en daarop komt een deklaag van asfalt met voldoende stroefheid voor het wegverkeer. En natuurlijk nog even het laatste, de markering, de strepen erop. En dat zie je dan op zo'n stuk wegvak, hoe vaak je er moet zijn. En dat het eigenlijk een eiland in je werk is, want tijdens deze operatie is die niet passeerbaar, waardoor eigenlijk je werk in tweeën geknipt wordt... wat de logistiek weer een behoorlijke impact heeft. Hij heeft het, hij kent het helemaal uit zijn hoofd, hè? Dus uh, het is ook helemaal gerepeteerd, Jullie hebben elke vrijdag, hebben jullie dit gerepeteerd? Ja, we beginnen twee maanden van tevoren. Dan ligt ons plan klaar. Dan pakken we al onze leidinggevende mensen... van onszelf als hoofdaannemer en onderaannemers... en gaan we wekelijks een paar uur in het hok. Iedereen vertelt zijn ding. En gaan we vervolgens de raakvlakken, de risico's opzoeken net zolang totdat die met elkaar besproken en beheerst zijn... en vervolgens gaan we nog drie keer repeteren. Dat betekent op het moment... dat U, u legt het van, nacht, vannacht in bed. Leren. Heeft u het nog een keer allemaal door te nemen? Ik krijg er inderdaad wel eens wat klachten over van mevrouw. Dat is, dat, daar moet ik heel eerlijk in zijn. Dat ja. is zo. Maar dat betekent wel op het moment dat we de weg opstappen... dat iedereen ook opstappen... Ja, zo noemen wij als we beginnen dus het startwerk, zeg maar... Maar dat betekent dat op het moment dat we aan de gang gaan... dan weet ieder ook van elkaar wat zijn werkzaamheden zijn... buiten je eigen werkzaamheden. Ja, dus als u ziek wordt dat de buurman het over kan nemen? Precies, dan, dan merkt het project er niets van. Ja, en het is een heel groot stuk wat onder wordt genomen. En uh, Nicolette van den Berg is de omgevingsmanager van de A27. Het is een beetje haar weg, hè. Um, het loopt door meerdere provincies heen. En dat, dat vergt veel coördinatie. Dat vergt coördinatie. We hebben natuurlijk uh, het traject van uh, Hooi tot Everdingen, wat we deze dagen aanpakken. En dan inderdaad uh, werken we in de provincie Zuid-Holland, in de uh, provincie Noord-Brabant en in de provincie Utrecht. En ja, dat proberen we zo min mogelijk hinder te veroorzaken voor de weggebruikers. Zodat het in één keer ge gedaan kan worden. Dus dat een aannemer uit Brabant ook in Zuid-Holland aan de gang gaat. Ja, de, de uh, werknemers, de aannemer in Zuid-Holland. die. Ja, die werkt eigenlijk in Zuid-Holland, maar de aannemer in Brabant... die heeft een andere opdrachtgever, maar werkt op hetzelfde afsluitingsgedeelte. Ja. Ik hoor het al. Zeg, uh, meneer Lodewijkens als het nou heel hard gaat regenen, wat dan? Dan hebben we daar uh, beheersmaatregelen voor bedacht... Wat is een beheersmaatregel dan? Nou, ieder scenario wat je kan overkomen, dat kan zijn neerslag, ja? heftig. Ja, wat doet u dan als het hard regent? Dan hebben we daar de maatregelen voor klaarstaan, binnen handbereik. Ja, wat dan? Bijvoorbeeld met een enorme vacuumzuigveegwagen, al het overtollig water weg kunnen zuigen... zodat het asfalteren gewoon weer door kan gaan. Ja. En het gebeurt dan op die stalen dek, dat is even een verhaal apart. Dat moet echt kurk en kurk droog zijn. Daar hebben we een, een soort feun, maar dan in het formaat van een vrachtauto... Dus enig moment dat het stopt met regenen blazen we hem vrij snel warm en droog dat we een minimale tijd verliezen. En dat in combinatie met een aantal ingebouwde buffertijden garandeert dat je maandag op tijd van de weg af kan zijn. Buffertijden, vacuüm zuigen en als het moet zelfs feunen. Eén ding staat vast. Maandagochtend om zes uur, of misschien al iets eerder, moet de ochtendspitst er weer over. En merk je er helemaal niks van. Ja, nou, dat hoop je dan met die buffertijden. Hoe is het nu, John Bakker, bij de AWB? Als ik begin met het totaalplaatje, kom ik niet verder dan 32 kilometer. Maar bij die werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum, is toch aardig wat vertraging bij knoopend Hooipolder. Daar staat 4 kilometer. En daardoor loopt het ook vast op de A59 van Zierikzee naar Os. Ik Bij Knopet-Hooipolder, 5 kilometer. En opvallend lang is de file op de A59 van zirik naar Oss op het empel En daar staat 8 kilometer. Zochtend van 6 tot half 10, het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. mis <middels> se con la luz de tu mirada yo. Adiós le pido, que mi madre no se muera que mi padre me recuerde. Adiós le pido, que más nunca te me vayas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 A Dios le pido A Dios le pido Que mis ojos se despierten Con la luz de tu mir Give me. Juanes, soms zijn er van die nummers. Dan denk je dat is nog zeer recent, maar dat is deze niet. 2003, Adios Lepido. Het is een belangrijke dag voor Turkije. Vandaag begint de Koerdische beweging PKK, namelijk met de terugtrekking van Turks grondgebied. zal een paar weken in beslag nemen voordat alle strijders de grens over zijn getrokken naar Irak. Correspondent Bernhard Bouwman. Bernhard, ja, gaat dat zomaar? Iedereen de grens over richting Irak. Nou, dat gaat niet zo, want op sommige plekken in Turkije is het nog slecht weer. Dus het duurt een hele tijd. En bovendien is het zo, er wordt niet heel gediscussieerd. Dus aan de ene kant de Turkse regering en aan de andere kant de PKK over de vraag... of ze hun wapens in Turkije achter zouden moeten laten. De Turkse regering zegt gewoon, laat die wapens achter wegwezen en nooit meer terugkomen. En de PKK die zegt, wij, we nemen onze wapens mee, want in het verleden zijn we aangevallen... als we proberen om terug te trekken bij andere pogingen om terug te gaan naar noord irak we hebben aangevallen, dus we willen ons verdedigen, dus we gaan niet zomaar terug. Dus het heeft nogal wat voeten in aarde. Oh, nou, je klinkt opeens veel beter, Bernard. Uh, fijn. Uh, <laughs> zijn er internationale waarnemers bij? Is er, is er toezicht op um, hoe die terugtrekking in zijn werk gaat? Nee, daar is geen toezicht op. En dat zou de Turkse regering zou nooit internationale waarnemers toelaten... De -regering heeft uit... Bernard, Bernard, eventjes, want we horen je inmiddels helemaal niet meer... dus ik weet niet waar je je telefoon houdt... maar als je hem zo dicht mogelijk bij je mond wil uh, houden... dan klinkt je het allerbest. Hoor je me nu? Ja, beter. Oké, okay. nou, de Turkse regering die wil helemaal geen internationaal waarnemers daarbij hebben. En de Turkse regering heeft zelfs gezegd van... waarom uh, geven jullie nu aan dat jullie vandaag met die terugtrekking beginnen? Uh, ga gewoon weg uit Turkije, maak er niet zo'n uh, show van... Dus daarom zijn er geen internationaal waarnemers bij. Het is wel zo dat uh, groeperingen in Turkije die pro-Koerdisch zijn, die uh, zijn wel aanwezig in Zuidoost-Turkije. En die begeleiden die terugtrekking wel. Nou, je telefoon. We gaan het nog één keer proberen, Bernard, en dan zouden we ermee op. Uh, die PKK-strijders, stel ze zijn straks allemaal die grenzen over met Irak. Wat staat hen dan te wachten? Hoe moeten ze daar verder leven? Nou, uh, in Noord-Irak uh, zal het leven misschien makkelijker zijn mm. dan je denkt. Dit wordt niks, Bernhard. Die telefoon, uh, dat wordt maar niet beter. Het wordt ook te zacht. We moeten het uh, straks nog maar een keer proberen, denk ik. Gaan we, uh, gaan we het straks ook nog een keer doen? Ja, zo dadelijk meer over uh, Curaçao. Je moet op Helm in Wiels. Hoe het op dit moment gaat uh, op Curaçao. En jeugdwerkloosheid blijft maar stijgen wereldwijd. Toilet renoveren? Ah, er werd tijd. Ja, jouw klus verdient een echte vakman. De eucharistie heeft een vaste plek op de televisie van de zondagmorgen. Maar als het aan de politiek ligt, dan gaat dat verdwijnen. De KRO nu wil er alles aan doen om ervoor te zorgen... dat de eucharistie op tv kan blijven. En daarom vraag ik u, red de eucharistie -viering. Word lid van de KRO voor 10 euro per jaar. En als dank krijgt u mijn boek...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 Ja, nu zijn we iets te vroeg. Maar goed, bijna half negen. En Jan van der Putten is er al helemaal klaar voor. Voor het NOS-journaal. Goedemorgen. In de bossen van Doorn wordt voorlopig niet verder gezocht naar de twee vermiste broertjes. Volgens de politie is gisteravond en vannacht het grootste deel van het gebied uitgekampt door politie en mariniers. En er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de twee kinderen daar zijn. De vader pleegde in de bossen zelfmoord. Maandagavond had hij nog getankt in de buurt van Beek in Limburg. En ook daar is de politie op zoek naar meer aanwijzingen... over de verblijfplaats van de twee kinderen. Bank en verzekeraar ING heeft over het eerste kwartaal... een netto winst behaald van 1,8 miljard euro. Dat is meer dan het dubbele van de winst in dezelfde periode een jaar geleden. Zowel de bank als de verzekeringsactiviteiten draaiden beter...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 Op Curaçao zijn twee mannen opgepakt die na de moord op Helmin Wiels... een dreigvideo op YouTube zouden hebben geplaatst. Ze worden verdacht van bedreiging en moord. De politie kan niet zeggen of het dan ook om de moord op Wiels gaat. De mannen zijn twee broers van 1927. Ze hebben zichzelf gemeld bij de politie. En Wiels werd zondag doodgeschoten op Curaçao.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 Het weerbericht van Weerplaza.nl Op veel plaatsen is het bewolkt of nevelig, maar vanuit het zuiden gaat vanochtend de zon enige tijd schijnen. Vanmiddag raakt het echter weer bewolkt en volgt er buiige regen. Het is verder vandaag nog wel aan de warme kant. Het wordt 16 graden aan zee tot plaatselijk 21 graden in het oosten en noordoosten van het land. Watermatige en zeelaat een vrij krachtige zuidwestenwind, kracht 3 tot 5. Vanavond en komende nacht blijft het overwegend bewolkt en zijn er perioden met regen. Het koelt maar langzaam af naar zo'n 9 graden in het westen tot 11 graden in het oosten. Morgen op hemelvaartsdag trekken de wolken en regen naar het oosten weg en klaart het vervolgens flink op. In de middag wisselen stapelwolken en zon elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait wel een vrij stevige zuidwestenwind, die wordt aan zeekrachtig, kracht 6... En de temperatuur levert daarbij nog behoorlijk in. Het wordt nog maar 14 graden in het noordwesten... tot lokaal 17 graden in het zuiden en zuidoosten van het land. Nou, verkeersinformatie dan, John Bakker. Ja, toch nog 45 kilometer file. Ja, Zo'n 40 kilometer minder dan gebruikelijk. En een groot deel wordt veroorzaakt door de werkzaamheden op de A27... vanuit Breda naar Gorkum. Voor knoop het Hooipolder staat 4 kilometer. En daardoor loopt het ook vast op de A59 van Zierikzee naar Os voor Knop het hooipolder 5 kilometer. En mensen die omrijden over de A59 via Den Bosch... Ja, die hebben de meeste vertraging op de A59 richting Os... tussen Drunen en Knop het empel 13 kilometer. En wereldwijd blijft de jeugdwerkloosheid maar stijgen. Wat daartegen te doen is, dat hoort u zo dadelijk.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 Goedemorgen, het is drie minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Op Curaçao vraagt de bevolking zich nog steeds af... wat het motief is voor de moord op politicus Helmin Wiels. Inmiddels zijn wel twee mannen opgepakt... nadat ze een dreigfilmpje op YouTube hadden gezet. In de video wordt de dood van Wiels het begin genoemd. Hij zou de eerste zijn in een reeks. Correspondent Dick Draaier over deze twee verdachten.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 Nou ja, dat is niet duidelijk. Nadat ze zich hadden aangegeven als die makers van de dreigvideo, kwam de politie met dat bericht dat de twee dus ook verdacht werden van moord met voorbedachte raden. Maar ze laten compleet in het midden om welke moord dat gaat. Dus ik kan je dat antwoord nog niet geven. We zullen nog even op de politie moeten wachten vandaag. Hmm. Wat is er verder bekend over die mannen? Want uh, ja, het is nogal uh, simpel om dan, wat jij ook al aangeeft om. Uh... Eventuele identiteit op YouTube te achterhalen? Ja, die identiteit was al via radiomakers hier op het eiland, al via IP-adressen, via internetadressen achterhaald. En het was dus even wachten op die arrestatie. Nou, de politie zegt zelf dat ze nog niet in de buurt waren of ze kwamen al naar het bureau zelf. Maar verder dan hun leeftijd en hun geboorteplek heeft de politie nog geen bericht achtergelaten. En het is hier nu midden in de nacht, dus ik krijg de politie ook niet meer uit bed. Nee. En, en over de moord op Wiels is ook verder niets bekend nog over motieven? Nee, helemaal niet. De justitie heeft ervoor gekozen om voorlopig niks te zeggen. Om eventuele daders niet meer voedsel of voeding te geven aan informatie dan noodzakelijk. Maar er zal vandaag wel voor de internationale pers een nieuwe persconferentie worden belegd, is mij gezegd. Dus ik hoop in de loop van de dag meer informatie te kunnen geven. Daar wachten we dan. Op Dick Draaier hoorde u vanaf Curaçao. Het Nederlandse en Britse korps mariniers werken al 40 jaar intensief samen en dat vieren ze vandaag, doen ze in Rotterdam. Op de Maas, vlakbij de Erasmusbrug, gaan ze laten zien wat ze kunnen. Verslaggever Roepouw was gisteren bij de laatste repetitie waar hij uitleg kreeg van Major Peter de Vrij. We gaan een demonstratie doen met landingsvaartuigen waarbij een piratenschip wordt overvallen. Twee imposante landingsvaartuigen, de Britse Bulwark. En de Nederlandse zijn haar majesteits Johan de Wit. Johan de Wit kan aan de achterzijde diep gaan. En dan zakt het schip aan de achterkant gewoon bijna 3,5 meter het water in. En op die manier kun je dus een, midden in zee een, een dok creëren. Waaruit gewoon landingsvaartuigen naar binnen kunnen varen. We hebben echt een haven in een schip. Zo moeten we dat zien. We gaan nu aan boord van een, van een Engels landingsvaartuig. En dan gaan we gewoon vanaf het water kijken hoe de, hoe de show gaat lopen. U heeft het nu over Brits materieel, Nederlands materieel. Maar eigenlijk is het een beetje van jullie allemaal. We doen het al 40 jaar samen doen we heel veel dingen. Onze doctrines zijn vergelijkbaar. Dus op het moment dat wij op pad moeten met, met Britse collega's van de Royal Marines. Dan kunnen wij gewoon inspringen en, en meedraaien in het verhaal. Omdat wij eigenlijk op dezelfde manier opgeleid worden als onze Engelse collega's. En wat hebben jullie al in de loop van die 40 jaar aan elkaar gehad? Qua acties hebben we nog niet zo heel veel samen gedaan. We hebben wel heel veel samen getraind. We zijn samen ingezet in, in Noorwegen, in de kou. Samen trainen we en opereren we in, uh, in Schotland, in, in de bergachtige omgeving. Afrika hebben we samen trainingen doorlopen. Het is dus vooral nog trainen samen. In, niet zozeer hele... in nee. het uh, nou, in echte operaties draaien. Ja. Nee, nog niet. Ik, ik hoop voor de toekomst dat uh, uit dit samenwerkingsverband... dat er ook mogelijkheden uh, ontstaan dat we uiteindelijk... operationeel ook samen ingezet gaan worden voor de toekomst. Nog uh, kan nou een kranal reddingsversie? Bij de opscherm, het, je ja, en uh, wij moeten ook naar mogelijkheden zoeken om, uh, om, om uiteindelijk goedkoper te kunnen opereren. Nou, dit zijn mogelijkheden: Johan de Wit voor de kastor. Ja, Kastor, kun je een sandje geven alsjeblieft wanneer het iedereen weer zover is? Dan kan ik dat hier aan boord doorgeven. How are the Dutch as colleagues? Oh, absolutely fine. We are very closely with them. Andy is een Britse marinier. Hij heeft een paar keer deelgenomen aan gezamenlijke oefeningen met Nederlandse collega's. And most meeste equipment is pretty much the same. A lot of it is very En eigenlijk is er helemaal geen verschil tussen Nederlanders en Britten. Ze hebben dezelfde spullen, dezelfde wapens, dezelfde manier van werken. And the coffee is good on the <laughs> Alleen de Nederlandse koffie is stukken beter. Definitely. <laughs> Keeps your wake. Uh, uh, uh, er is wat mis aan boord van de kast ja, dus We hebben een aantal uh, piraten op dek staan met, uh, met bewapening. Voor op de punt van de kastor uh, hebben we een aantal bemanningsleden die, uh, ja, die worden momenteel schot gehouden. En, uh, ja, ik heb wel begrepen dat uh, het schip heeft een noodsignaal afgegeven aan uh, zijn Majesteit, uh, Joon de Wit. En dan zal het, denk ik over enige ogenblikken een actie plaats gaan vinden. Ja, wat je hier zie je momenteel, dit zijn uh, hele snelle uh, nieuwe type landingsvaartuigen van de Corstorineers. Dit soort vaartuigen worden ook gebruikt in uh, onder andere de Somalische wateren. We gaan vijf uh, knopen, bijna 80 km per uur. We hebben een ladder aan de reling van uh, het gekaapte schip gehangen. Uh, als vrouw die uh, veilig hangt, dan uh, gaan ze aan boord en dan gaat het allemaal vrij rap. Dit is eigenlijk wat wij doen in het klein. Midden in de crisis zitten we en de Dow Jones heeft nog nooit zo hoog gestaan. André Meijnerma legt straks uit hoe dat kan. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. De wereldwijde jeugdwerkloosheid blijft stijgen. Het blijkt uit de nieuwste cijfers van het ILO, de internationale arbeidsorganisatie van de VN. Vooral in de zuidelijke landen van Europa zitten steeds meer jongeren thuis zonder baan. Daar gaan we over praten met de arbeidseconoom Joop Schippers van de Universiteit van Utrecht. Meneer Schippers, welkom in onze uitzending. Goedemorgen. We zien elke maand het percentage jeugdwerklozen stijgen. Dat is natuurlijk een zeer zorgwekkende situatie. Wanneer wordt het echt gevaarlijk voor de samenleving? Nou, als het uh, hele hoge percentages gaat bedragen... als je ziet dat bijvoorbeeld in Spanje uh, inmiddels de helft van de jeugd... Uh, die van school komt, werkloos is en dat ook een tijdje blijft... ja, dat zijn bij wijze van spreken horden die door de straten gaan trekken... op zich op pleinen, samen klonteren... en uh, je weet maar nooit wat daar allemaal voor gekkigheid uit voortvloeit. Want dan komt Nederland... er sociale onrust, zegt u. Nou ja, het is geen automatisme, maar uh, de kans is natuurlijk veel groter... in Nederland waar één op de zes uh, jongeren werkloos is... Ja, daar zijn vijf van de zes jongeren die, zit, die zijn uh, gewoon aan het werk. Dus daar is de kans dat uh, dat explodeert, is veel kleiner. Hm. En, en voor de langere termijn, uh, meneer Schippers, want dit heeft natuurlijk gevolgen voor die jongeren, voor hun carrière, voor hun pensioenopbouw misschien wel. Ja, uh, ze bouwen uh, om te beginnen geen arbeidsritme op. Dat betekent dat uh, de kennis die ze dan uit school hebben meegenomen... die gaan ze niet gebruiken. Nou, dat is in het algemeen. Dus net als met een auto die stilstaat, die wordt er niet beter op. En zo gaat het met het menselijk kapitaal uh, van die jongeren ook. Uh, bovendien is het ook zo, en dat zie je dan ook terug in landen... als Spanje, Italië, uh, Griekenland... dat mensen bijvoorbeeld ook geen geld hebben om zelfstandig te gaan wonen... en bijvoorbeeld zelfstandig een gezin te stichten. Dat betekent dat als die jeugdwerkloosheid lang aanhoudt en bijvoorbeeld iemand van 20 uh, op zijn dertigste nog steeds geen werk heeft gevonden en nog bij de ouders thuis woont, dat uh, bijvoorbeeld ook een volgende generatie uh, niet snel geboren wordt. Hmm. Die mensen die vormen geen relatie en die stellen ook het krijgen van kinderen uit. En, en uiteindelijk zou die frustratie kunnen leiden tot criminaliteit, namelijk dat je ziet dat anderen misschien wel uh, die televisie kunnen kopen en hem dan maar ergens vandaan haalt? Nou, ik zal niet zeggen uh, dat werkloosheid leidt tot criminaliteit, maar als je niets om handen hebt, uh, dan is het risico dat je kattenkwaad gaat uithalen, om het maar heel voorzichtig te zeggen, mm -hmm. uh, die is toch een stuk groter. Mm. Ja, er komt een soort rem op de maatschappij. Geeft u al aan, he, ook een rem op, op de ambities van, um, van jongeren? Wat ziet u bijvoorbeeld bij uw eigen studenten? Nou, mijn eigen studenten hebben daar nog niet zo, nee, niet zo erg veel last alle van. Uh, Dat heeft ook veel te maken met het feit dat, uh, wat ik net zei, in Nederland is 1 op de 6 jongeren werkloos. En dan zijn dat niet primair jongeren die uh, in het hoger onderwijs uh, studeren. Maar zijn het toch uh, vooral de mensen zonder startkwalificatie en mensen met een mbo opleiding die als eerste getroffen worden. Want die worden vervolgens ook weer als het ware omlaag geduurd. Uh, als er bij wijze van spreken een baan op HBO-niveau is, dan wordt die door een academicus. Bezet. Als er een baan op mbo-niveau is, dan is het bijvoorbeeld een hbo'er die die baan inpikt. Ja, en wie is dan de dupe? Dat zijn de mensen met de laagste opleidingen. Dus die hebben in eerste instantie de grootste problemen. Uh, en je ziet natuurlijk ook wel dat er ook heel veel creatieve jongeren zijn... die bijvoorbeeld zzp'er worden of die gaan, uh, nou ja, iets anders gaan proberen en niet blijven afwachten. Zeg, wat is er fantastisch wel interessant om het historisch dan te vergelijken? Wat is er eigenlijk gebeurd met de verloren generatie van de jaren tachtig? Die is weer teruggevonden. <laughs> uh... Nee, dat, uh, wat je daar ziet is dat uh, het voor een heleboel mensen toen erg moeilijk was een aantal jaren om een baan te vinden, maar uh -huh. uiteindelijk is dat in Nederland ook is dat niet zodanig uit de hand gelopen dat mensen uh, massaal werkloos gebleven zijn. Er zijn mensen geweest die bij wijze van spreken als bioloog opgeleid waren, ja, en die uiteindelijk toch iets heel anders zijn gaan doen in de thuiszorg of in de verpleging of iets van die aardbond. Er zijn mensen die zich hebben moeten omscholen en die iets anders zijn gaan doen ze oorspronkelijk van plan waren, dus ook hun plannen hebben moeten bijstellen. Maar uiteindelijk is dat toch vrij geruisloos verlopen. Zie je ook niet dat er echt grote schade is in termen van uh, de loopbaan die die mensen uh, uiteindelijk mm. toch hebben gekregen. En dat heeft natuurlijk wel heel erg uh, te veel te maken gehad met het feit dat we daarna ook een periode van economische groei hebben gehad, waar iedereen nodig was en uh, dat ook uh, mensen met een minder aantrekkelijk diploma ja. weer een kans kregen. Of dat ooit nog terugkomt, dat is zeer de vraag. Ja, die hebben we dan in ieder geval dus nu ook nodig, die periode van economische groei. Uh, maar tot die tijd... Dan, als ik u zo beluisteren... dan moet je dus alles doen om die jongeren aan het werk te helpen. Wat, wat is daar goed beleid voor? Uh, daarvoor is... Eigenlijk het enige beleid dat helpt is het creëren van uh, nieuwe arbeidsplaatsen. Uh, dat betekent dat je niet massaal moet bezuinigen. Uh, dat je dus moet zorgen dat er koopkracht bij de mensen blijft. Ja, en dat is iets wat uh, op het ogenblik als het van de consumenten en de werkgevers afhangt. Die uh, geven geen geld uit, die doen geen nieuwe investeringen. Uh, dat betekent dat het toch van de overheid zal moeten komen uh, met iets in de sfeer van banenplannen. We okay, hebben nu een, een taskforce, Want dat doen we dan in Nederland. Hè? Dan stellen we een taskforce in. Meneer Schippers, werkt dat in Nederland? Uh, dat heeft de vorige keer uh, met de Taskforce Jeugdwerkloosheid... de onderleiding van uh, de boer heeft dat goed gewerkt. Maar ja, dat was wel in een periode dat de conjectuur ook weer aantrok. Uh, en ik denk dat het op zich heel goed is wat uh, mevrouw Mirjam Sterk nu gaat doen... om te proberen uh, jongeren uh, bij werkgevers onder de aandacht te brengen... en werkgevers ook op te roepen dat ze uh, meer stageplaatsen moeten uh, aanbieden. Dat is absoluut belangrijk. Mm -hmm. Maar zoals het er nu bij staat en dat werkgevers... Voor al bezig zijn om mensen te ontslaan en maar heel mondjesmaat mensen aannemen. Ja, er zal toch echt iets bij moeten in termen van uh, banenplan of bijvoorbeeld herverdeling van werk. Uh, er zijn ook mensen die pleiten voor uh, bijvoorbeeld deeltijdpensioen voor sommige groepen ouderen. Om op die manier ook weer wat ruimte voor jongeren te maken. Want zomaar spontaan gaat de markt het niet oplossen. Nee, dat idee kregen wij ook al. Arbeidseconoom Joop Schippers van de Universiteit van Utrecht. Dank u wel. Graag gedaan. Nou, misschien is er wel een lichtpuntje voor de wereldwijd kwakkelende economie. De toonaangevende en belangrijkste beursindex, namelijk de Dow Jones... sloot voor het eerst in de geschiedenis boven de 15.000 punten. Economie-redacteur André Meijnenma is hier. André, um, all-time high. Hoe kan dat? Ja. Ja, het is een beetje opmerkelijk natuurlijk, omdat wij met onze eigen beurs in Europa... het voortdurend hebben over crisis en over uh, kwakkelende beurskoersen en dergelijke meer. Terwijl op Street wordt er dus een feestje gebouwd... omdat ze daar boven de 15.000 uitkomen. Natuurlijk, het is een mooie rond getal en daardoor een mijlpaal ook. Uh, Street doet het al een heel stuk... Een lange tijd dus een stuk beter dan bij ons. Vorig jaar, begin van dit jaar, eind vorig jaar... stond de Dow Jones nog op 13.000 punten. Nu dus boven de 15.000 punten. Dat is zomaar een sprong van 25 procent. leggen daar onze eigen AX naast. Dan komen wij met onze 356 punten van gisteren... amper op 4 procent koerswinst over de voorbije 4 en 5 maanden. Dus eh, er zijn wel behoorlijke verschillen tussen die beide beurzen, ja. Waar zit hem dat verschil in? Draait de economie ook echt veel beter? Dat is natuurlijk een belangrijke reden. Het gaat ook over de economie. En de Amerikaanse economie doet dit inderdaad stukken beter dan de Europese economie. Wij zitten echt nog diep in een recessie. Hè. We, gaan, we steven af in alle waarschijnlijkheid op het derde kwartaal op rij dat we in, een, in de krimp zitten in Nederland dan. Nou, maar ja, alleen Duitsland doet het nog uh, behoorlijk. Maar de rest in Europa is allemaal mager. Dus dat weegt ook uiteraard door... in de resultaten van bedrijven, in de verwachtingen van bedrijven... en dus ook in de koersen van bedrijven op de beurzen. Uh, Amerika wel stukken beter. Azië doet ook stukken beter dan bij ons. Maar het belangrijkste verschil eigenlijk... waardoor Wall Street zo uit de pas loopt... met onze eigen AIX, wanneer het gaat om de koersontwikkeling... heeft eigenlijk te maken met de samenstelling... van de index. Wall Street heeft met de Dow Jones... een breed samengestelde industriële index... van 30 bedrijven. Een andere belangrijke de belangrijke index daar is de S&P 500, de 500 belangrijkste bedrijven. Dat zijn brede, samengestelde indexen die, waren gewoon die de verschillen tussen bedrijven en sectoren veel beter kunnen opvangen. Onze eigen AIX voor de crisis was een loodzware financiële index. Er zat ABN AMRO zat erin, Fortis zat erin, Egon zat erin, ING zat erin. De helft is weg, ABN AMRO en Fortis zijn eruit. En de andere helft, die er nog niet is gebleven, is gehalveerd in waarde. En dat heeft onze index een geweldige duw omlaag gegeven. Ja. En ook in het herstel gaat het ook veel langzamer... want die financiële waarden blijven gewoon onder druk staan. En dus is eigenlijk de samenstelling van onze eigen AI-index... de onevenwichtigheid daarin misschien wel een van de belangrijkste redenen... dat wij met onze AIX zo achterblijven bij Wolstied. Even los van de economische ontwikkelingen. Precies. Daar moeten we ook nog rekening mee houden. André Menema, dankjewel informatie bij de ANWB. John Bakker. John, ja, grootweg werkzaamheden aan de A27. Onder andere, daar is mijn Remmers vanochtend. Dat is ook wel dat te merken? Ja, dat is duidelijk te merken, want er staat nu alles bij elkaar. 50 kilometer file. En meer dan de helft daarvan heeft te maken met die werkzaamheden. Zo staat er op de A27 zelf, vanuit Breda naar Gorkum... bij Knoop het hooipolder 4 kilometer. En daardoor loopt het ook vast op de A59. Van Zierikzee naar Os, bij Knoop het hooipolder 5 kilometer... Ja, en mensen moeten toch omrijden. En omrijders via Den Bosch over de A59... Ja, die hebben de meeste vertraging tussen Dussen en Knoopend Empel 22 kilometer. Ryan Shaw is een soulzanger uit Georgia, Verenigde Staten. Maakte een album in 2012 met de titel Real Love. En zo heet de single ook. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10, het NOS Radio 1 Journaal.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 Voor negen geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan het hebben over het ongeluk in de haven van de Italiaanse stad Genua. Containerschip daar voer gisteravond laat op een controletoren. En zeker drie mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Correspondent in Italië, Rob Zoutberg. Uh, Rob, wat is daar misgegaan? Ja, wat er gebeurd is afgelo afgelopen nacht. is dat het containerschip van 40 ton. waarschijnlijk met twee geblokkeerde motoren zat. En daardoor niks anders kon dan rechtstreeks afstevenen op die uh, uh, uh, controletoren, die betonnen structuur... daar precies op de kop van de haven, die toren geramd heeft. En wat we nu zien bij het aanbreken van de dag... is dat de chaos daar echt gigantisch is. Die hele verkeerstoren... En je moet je zo'n toren voorstellen die je ook op Schiphol ziet staan... een toren van 40, 50 meter hoog... die is voorovergehaald, is grotendeels ingestort... en daar op een ander gebouw terechtgekomen. Want jij zegt, drie mensen, zeker dood... maar er worden nog zeven mensen vermist... En de kans wordt eigenlijk steeds kleiner dat die mensen het overleefd hebben. Want zij zaten waarschijnlijk in de lift van die toren op het moment dat die toren geramd werd en dus omviel. Mm, is, er, is er iets bekend over hoe dit dan heeft kunnen gebeuren? Of de oorzaak van het ongeluk? Nou ja, het is waarschijnlijk, je moet je voorstellen, een, uh, waar we het over hebben, is een containerschip. De Jolly Nero, Een enorm schip, 239 meter lang, 30 meter breed... ...maar ook nog een keer 30 meter hoog. Nou, ik denk dat die toren is dus 50 meter hoog. Dus die komt tot ruim over de helft van die toren. Voer daar een manoeuvre uit in een gedeelte van die haven van Genua... ...waar dat schip op dat moment helemaal niet moet zijn. Er komt een ander probleem wat, wat, er, wat er zich ook aandient... ...dat de motoren van het containerschip, dat is nu de eerste hypothese... ...geblokkeerd waren, waardoor de kapitein gewoon, ja, het schip niet meer kon stoppen... ...en niets anders kon dan tegen die toren aanrammen daar om kwart voor twaalf uh, in de avond... Uh, het leek een beetje een klein bericht vanmorgen, maar nu de dag aanbrekt en we meer beelden ervan zien, snap je pas goed dat de verwoesting daar echt enorm is. Ja, het is misschien nog allemaal onbekend hoor, Rob, maar uh, toch wel even proberen, want in die toren houden ze toch die bewegingen van die schepen in de gaten. Zagen ze deze niet aankomen? Ja, ik denk, ik denk dat ze hem wel. Maar ja, natuurlijk zagen ze hem aankomen, net als in, in, in, in iedere andere verkeersstore. Er gebeurde wel iets op dat moment wat misschien van invloed is geweest. Het was op dat moment wisseling van de verkeersleiders daar. Dus het was een druk beweging op en gaan op de trappen en de liften van die verkeerstoren. Maar ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook zo. Dat, dat geldt denk ik ook als een vliegtuig uit koers raakt en op een gegeven moment een motorstoring raakt... dan wordt zo'n voertuig, eh, zo'n zo vliegtuig maar in ieder geval een vaartuig, wordt natuurlijk onbestuurbaar. En het is echt gewoon, nogmaals, probeer je voor te stellen, een toren 50 meter hoog... Een schip dat al bijna tot, zeg maar, tot over zijn navel van die toren, tot over die hoogte, gewoon met een noodvaart die tegen zo'n toren aankomt, rammen, ja, ik denk dat het dan weinig houden aan is. Ja, correspondent Rob Zoutberg dus over dat ongeluk in de haven van Genua. Drie mensen om het leven gekomen, in ieder geval voor zeven anderen wordt gevreesd. In Spanje is een paard hebben iets uh, nou, normaler dan in ons land. Er is meer ruimte. Mensen gebruiken het paard soms ook nog voor het werk of als vervoermiddel op het land. Maar door de crisis is dat voor veel mensen te duur geworden. De Nederlandse Laura Hoitsema begon daarom een stichting Paard in Noord-Spanje. Ze vangt paarden op in het zuidoosten van Spanje. We hebben acht stallen. En we hebben plek voor uh, nu vijftig paarden. En dat, uh, dat gaat wel hard. We zijn begonnen met vijf paarden. GELACH dus... Hoe is deze er aan toe? Nu wel goed, maar dat was hij niet. Onze hooiboer heeft hem gevonden. En daar stond hij in een stal, dicht in het was. Dan moest hij openbreken. En uh, ja, daar stond hij dus in een meter mest. Dus dat was heel triest. Ik had bijna een kus in mijn nek van een groot ja. hengst. Ja, dat is gek op Hij vindt het heerlijk om te knuffelen en te laten zien hoe knap hij is met zijn hazetanden. <tie> Wij zijn uh, terechtgekomen hier met, om een ruitverkantse te organiseren. Dat is helemaal goed. Maar ja, de Spanjaarden zijn gek van paarden die komen kijken. En dan hoor je natuurlijk het een en ander. En op een gegeven moment kregen wij een melding van 15 paarden... in een gebergte in Crefliente. Onder andere ook veulentjes. En er lag één merretje op de grond, helemaal verteerd, heel mager. Echt uh, afschuwelijk om te zien. Echt een beetje uh, holocaustachtig. Daar ben ik bij gaan ik heb het hoofdje gepakt. En toen stierf ze in mijn armen. En bij mij is daardoor een knop gegaan van... Ja, daar moet wat aan gebeuren. Dat kan ik gewoon niet in mijn omgeving uh, uh, toelaten. Dus, uh, dus vandaar dat we naar Nederland zijn gevlogen om een stichting op te zetten... en uh, de paarden in Spanje te helpen. Het komt heel stiekem naar je toe, maar dan als je er aanraakt, dan is het weer van... Hm. Roan, een van de stagiaires, die staat hier een wit paard te verzorgen. Want dit paard kijkt een beetje over de schouder naar ons. Ja, ze houdt ons heel stiekem in de gaten. Je ziet ook dat ze nou kaal is, eigenlijk omdat ze zo weinig voeding heeft gehad, dan gaat het haar uitvallen. Je ziet vaak de heupel te uitsteken. En de hoeven? Ja, de hoeven ook heel erg. Sommige die worden wel, omdat ze op harde, harde grond lopen, wordt het afgesleten. Maar andere, zoals bij een van die nieuwe, worden het heel lang. En dan is het heel lastig om ze recht te laten lopen. Er komt een grote vrachtwagenterrein op rijden... Er worden twee paarden en twee ezels uitgeladen. Klar, dat het Porque los Ik heb je in mijn huis Maar ze kunnen niet en moet Deze man komt ze brengen. Hij handelde altijd in paarden. Had er zo'n 60, 70. Maar door de crisis ligt zijn handel helemaal stil. Want wat is uw situatie op dit moment? Hij heeft al moeite om voor zijn kinderen te zorgen, zegt hij. Een paard kost zo'n 150 tot 180 euro per maand. En er komt nu te weinig binnen om dat te kunnen betalen. Hij zag zijn paarden iedere dag dunner worden... en ondertussen kon hij niet genoeg eten voor ze kopen. En weet niet wat doen. Hij wist niet meer wat hij moest doen. Hoeveel meldingen krijgen jullie? In de week gemiddeld uh, drie meldingen. Dus vandaag zijn er de zes niet binnengekomen. De Spanjaard is ook echt helemaal niet van plan om het paard naar de slag te brengen. Want het, het is echt hun vriend. En dat zeggen ze ook. Wij brengen onze vrienden ook niet naar de slag. Dus die proberen echt wel alles eraan te doen om dat te voorkomen. En daarom bellen ze ons van wat moeten we doen. En dan betalen we ze wel een kleine vergoeding. En die vergoeding is minder dan de slagprijs. Dus dat we dat voorkomen. Dat wij niet als een soort slagbank gezien worden. Maar echt mensen die een paard niet naar de slag willen brengen. En uh, dan zie je ook dat die Spanjaarden een trots volk echt aan te huilen, soms om afscheid te nemen van hun paard. En dat is best wel hartbrekend, het is uh, echt iets, ja. En dat hoeft dus niet als die paarden naar uh, deze mevrouw gaan. Laura Hoitsma van de stichting Paard. U vindt meer over uh, haar acties bij Paard in Nood Spanje. En Jessica van Sprenger maakte deze bijdrage... en kreeg dus een kus van een hengst in haar nek. Het NOS Radio 1 journaal Media overzicht. Tientallen huizen zijn op verschillende plaatsen in België onderzocht vanochtend... in verband met een grootschalig onderzoek naar de gedurfde diamantroof in Zaventem. Het AD heeft in Sportkarten een erg vooruitziende blik. De kans schrijft uitgebreid over de bekerfinale van morgen... tussen PSV en AZ. Daarbij staat ook een ranglijstje met verloren PSV-finales. Per ongeluk staat ook al de finale in 2013 erbij... terwijl die nog gespeeld moet worden. Dus. Ja, vandaag ligt er een nieuwe Suske en Wiske reeks in de winkels... maar daarin zijn de hoofdpersonen pittiger dan we gewend zijn... schrijft NAC Nix. Je moet even verder lezen. Wiske heeft borsten. Och? Ja, Suske zegt kloten. Samen kom je tot een beter advies...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 Vanavond in debat op 2. Ons gas raakt snel op. Moeten we gaan boren naar schaliegas en wat zijn dan de risico's? Of moeten we juist minder afhankelijk worden van gas en olie en nu eens inzetten op wind- en zonne-energie? Vanavond in debat op 2. voor degen live bij de Caro en NCRV op Nederland 2. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie.